ben je daar? Goedenavond. Ja, ik hoop dat de lijn een beetje goed is, hoor Jont. Uh, ik hoor u luid en clear. <laughs> dan is het goed. Uh, het, stad, het Stadspark wordt dus een circuspark. Um... Hola. Wil je dat dan zeggen dat we acrobaten uit de bomen zullen zien tuimelen? Dat zal zeker het geval zijn, ja. Dat ja? is een van de onderdelen van, de, van het circusdorp uh, daar in het uh, Stadspark. Uh, maar wat gaan jullie precies doen als uh, Circus in Beweging? om het heel chronologisch te houden, gaan wij uh, uh, in de namiddag, dat is van drie tot zes, geven wij circusworkshops. Mm -hmm. uh, om zes uur is er dan een optreden van, van twee van onze jongere productiegroepen, die zelf uh, een circusvoorstelling in elkaar hebben gestoken. Ja. En dan tussen zeven en tien zijn er verschillende acts uh, van hoog niveau van onder andere leerlingen van onze circusschool. Ja, en dat is allemaal op zaterdag? Dat is zaterdag en zondag. Ah ja. En um, kunnen mensen ook zelf deelnemen? Je hebt het al verteld over die workshops. Waar ja. kunnen mensen dan terecht? Ja, zij kunnen dan... Tussen drie en zes kunnen zij in het stadspark terecht... ...voor, voor van alle workshops, voor trapezen, workshops... Uh, er is ook een Chinese mast, dat is een, een paal die rechtop staat en waar dat je dan in kan klimmen en de gekste toeren kan in uithalen. <laughs> en er zijn ook de, de meer gewone dingen als jongleren, dat je kan aanleren of een bordje op een stokje laten draaien en van die dingen. Ja, en is het alleen voor kinderen? Dus zeker niet alleen voor <laughs> kinderen. <laughs> Oké. Okay. Uh, minister Bertansjoel ligt in zijn beleid sterke de klemtoon op circus in België. Uh, is het circus dan zo populair bij ons? Uh, circus is eigenlijk heel populair bij ja. ons. Uh, onze circusschool uh, heeft momenteel eens goed nadenken rondom en bij de 700 leden. Uh, dus, dus dat is redelijk veel. Mm -hmm. We zijn daar ook mee de grootste van, van Vlaanderen eigenlijk. Maar uh, in alle, alle circusscholen hebben ontzettend veel, uh, ontzettend veel leden. Ja, en vind je terecht dat er zoveel nadruk uh, van het beleid op circus wordt gelegd? Ik vind dat was inderdaad wel een, een, een, een gat in, in het beleid. Ja. En uh, omdat er toch zoveel mensen aan deelnemen of deel hebben aan, aan het circus, mm -hmm. uh, is het toch goed dat er een apart, uh, een apart beleid of een apart decreet voor komt. Ja. En zijn er nog andere dingen van Leuven in scène die je zelf de moeite vindt om naar te gaan kijken? Ja, om eerlijk te zijn, ik heb het programma nog niet helemaal... <laughs> Uh, ik ga mij laten verrassen, denk ik. Ja, maar ik denk dat er zo heel veel dingen in de sfeer van Circus te zien ja. zullen zijn. Ja, ja, ja waarschijnlijk wel. Ja. Tuur, heel erg bedankt voor dit gesprek en uh, ik wens u het allerbeste dit weekend. Jup. Ciao. Dag. Jup. Voor meer informatie kan je altijd terecht op de volgende website: www.leuveninscène.be.